Ik wist alleen eens wat ik op moest zeggen. Ik geef niet waar het op sloeg. O, oh, nergens nee, op. Het sloeg natuurlijk wel ergens op. Ik kom alleen geen voorbeelden te binnenhalen. Die waren er ook We moeten er straks nog even over praten. Over die uh... opmerking? Nee, over die brabanden. Oh. Toen de toch Jan van kwam, waren van te peertparmant, peert, al triomfant, van na zevenhonderd,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 De... De bel! <lacht> Misschien moet vader een plas. Nee, ik moet geen plas. Zou ik het rondduin zeggen? Ik wil mijn... Moet je je... Ik... Moet... Mijn... onder. Kleren, want ik wil er uit. Je kunt er niet uit, want je kan niet op je benen staan. Niks mee te maken, ik wil er uit. Meneer koning, het idee. Tja, zesde. Ik wil mijn onderkleren, ik wil er uit. Oh. Daar gaat ze weer.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 Weet je wat zeggen? Ja, natuurlijk. Een groot paard. Stop, stop, stop. Grote situatie. Oh, een groot situatie. Dat een kapperij. Die doet ernaar. Op een paard.